6 uur Marjan Koekoek met het NOS Journaal. De eerste zorgverzekeraar die zijn premie voor volgend jaar bekend maakt, komt met goed nieuws. Verzekeraar DSW houdt de maandelijkse premie gelijk aan die van dit jaar. DSW is elk jaar de snelste met de nieuwe premie, dat is meestal een goede indicatie van de veranderingen bij andere verzekeraars. Volgens DSW hoeft de premie in 2013 niet omhoog omdat verzekeraars goedkoper medicijnen inkopen. Onderministers van China en Japan bespreken vandaag de ruzie over een groep kleine eilanden. Ze willen verkennen of de zaak op een vreedzame manier kan worden opgelost. Beide landen claimen altijd het bezit van de eilanden in de Oost-Chinese zee. Japan kocht eerder deze maand een paar eilanden van particulieren, waardoor het conflict weer oplaaide. Beide landen zeggen dat het belang van goede relaties voorop staat.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 Het aandeel Facebook op de beurs in New York is gisteravond zwaar onderuit gegaan, met een verlies van 9 De daling wordt veroorzaakt door de voortdurende twijfel over de reclameinkomsten van het netwerk. Facebook heeft problemen met het vinden van ruimte voor reclame op de kleine schermen van mobiele telefoons en tabletcomputers. Dan nog het weer. Wolkenvelden, buien en zonnige perioden wisselen elkaar af. Er staat een matige tot vrij krachtige zuidenwind en het wordt 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. Het is dinsdag 25 september. Goedemorgen. Zullen het een paar dagen alleen met mij moeten doen? Lara is even uitgeschakeld. De zorgverzekeraar DSW, u hoort dat, heeft traditioneel de primeur... en zet de trend voor de zorgpremie van volgend jaar. En die blijft dus gelijk. Ik praat erover met de bestuursvoorzitter Chris Omen. De Tweede Kamer kiest vandaag de nieuwe voorzitter. Marcel Bril neemt de kansen van de drie kandidaten nog even door... En meldmisdaad anoniem bestaat tien jaar. En nog steeds maken ieder jaar meer mensen er gebruik van. Spreekt straks de directeur Guus Wesselink. Dan verzakt weer iets in Amsterdam vanwege de aanleg van de Noord-Zuidlijn. Maar vandaag wordt ook het eerste tunneldeel geplaatst. Maar in remmers volgt het spoor van de metrolijn. Over het tekort aan zaaddonoren... praat ik met de directeur van de Vereniging voor Mensen met Vruchtbaarheidsproblemen. En in Groot-Brittannië is een man in het ziekenhuis opgenomen... met een virus dat lijkt op SARS. Correspondent Arjen van der Horst weet meer... Had ook met de winnares van de Constantijn Huygensprijs, Joker van Leeuwen. En de regels voor crowdfunding worden aangescherpt. En u hoort ook nog meer over de verkiezing van het meest klantvriendelijke bedrijf van Nederland. In dit NOS Radio 1-journaal tot half tien. Kunt ons volgen op internet via nos.nl. GroenLinks-leider Sap heeft de ochtend na de verkiezingen serieus overwogen om op te stappen. Zij is er gisteravond bij Pauw en Witteman. Ik heb daar wel serieus over gedacht. Heel serieus over gedacht. En eigenlijk toen ik die donderdagochtend wakker werd... toen, toen, toen dacht ik van, nou ja, ik, ik, ik moet gaan vertrekken. GroenLinks leek in eerste instantie slechts drie zetels te halen. Toen heb ik echt wel even overwogen... Um, um, ja, ben ik nu nog degene die dit door moet zetten? En zeker omdat bij een fractie van drie hadden we ook... Uh, Jeste Klaver er niet bij gehad. Nee. En GroenLinks is natuurlijk gewoon een, een, een vernieuwingspartij. Een moderniseringspartij, daar horen ook jonge mensen bij. Uiteindelijk kwam de partij toch op vier zetels uit. Dat SAP niet is afgetreden komt ook doordat ze in juni... met overgrote meerderheid was gekozen tot lijsttrekker, zei ze. En ook de dag na de verkiezingen voelde ze zich gesteund. Inmiddels zijn er echt honderden steunbetuigingen binnen. Die zag ik natuurlijk ook allemaal langzaam aan binnenkomen. En kijk, wat je... Wat je... De afweging is een beetje, aan de ene kant is verantwoordelijkheid nemen dat je na een zwaar verlies zegt, nou uh, ik, ik laat die partij een nieuwe start maken, ik neem een verantwoordelijkheid. Aan de andere kant is verantwoordelijkheid nemen ook dat je bereid bent om door te gaan ja. als de omstandigheden heel moeilijk zijn. En ook haar gevoel van verantwoordelijkheid naar de kiezers heeft meegewogen om aan te blijven. De speciale VN-gezant in Syrië, Brahimi, zegt in zijn eerste officiële rapportage dat de situatie in Syrië nog altijd heel slecht is. Brahimi sprak vorige week met de Syrische president Assad en waarschuwde dat de burgeroorlog in Syrië een bedreiging vormt voor de wereldvrede. I think there is no no disagreement anywhere, that the situation in Syria is extremely bad and getting worse, that it is a threat to the region. En een threat voor de rechtsstaat en de veiligheid in de wereld. Brahimi is sinds drie weken de speciale gezant. De Algerijn ziet voorlopig nog geen oplossing. Ik heb geen vochtplan voor dit moment. Maar ik heb een paar ideeën. En ik ga terug. Ik ga naar de regio. Ik heb het met de raad. Maar ik zal hier zo snel mogelijk komen met meer ideeën over hoe we verder gaan. Als hij kan wil hij eerst nog een keer een bezoek brengen aan Syrië. Hij heeft wel een aantal ideeën om de situatie daar te veranderen. Er wordt inmiddels al anderhalf jaar gevochten in Syrië. Volgens de Verenigde Naties zijn er daarbij zeker 20.000 mensen om het leven gekomen. De Constantijn Huygensprijs gaat dit jaar naar schrijfster en kunstenares Joko van Leeuwen. Haar werk is volgens de jury onconventioneel en verrassend speels. De slomme slak slaapt in de slappe slak. De slomme slak slaapt in de slak. De slak, De slak. Dat was het hele versje. Van Leeuwen schrijft haar boeken voor kinderen en volwassenen... en voorziet die zelfs van illustratie. Haar creatieve projecten wisselt ze altijd af. Het ding die ik maak dat is meestal projectmatig... Ben ik een tijd vooral met poëzie bezig en dan weer een tijd met een kinderboek... en dan weer met een roman en dan ga ik weer een tijdje schilderen of tekenen. Dus het is niet dat ik de hele boel door elkaar doe. Van Leeuwen's tekeningen vormen volgens de jury een onlosmakelijk deel van haar werk. Woord en beeld gaan een vrolijk gevecht aan of vallen in elkaars armen. Constantijn Huigensprijs is de jaarlijkse literaire prijs van de gemeente Den Haag. De winnaar krijgt 10.000 euro. De prijs ging eerder naar onder andere Hala Haase, Arno Grunberg en Annie M. Geschmid. In Rotterdam stond vannacht een grote groep elfen, orks panda's en andere fantasierijke wezens. Te wachten op een computerspel op World of Warcraft. Deze vrouw had voor de gelegenheid haar haar groen geverfd. Ze speelt al zeven jaar en kent het spel op haar duimpje... zegt ze tegen RTV Rijnmond. Je hebt verschillende classes en je hebt verschillende rassen. Dus je hebt undeads, oryx, night elves, blood elves, de hele plan. En dan heb je classes, paladins, mages. Dat soort allemaal. Nou, ik ben een undead female, maak er wat van. Ja, en deze jongen was de coolste strijder. Hij wist als eerste het spel te bemachtigen. Het voelt goed. We ga je het doen? Heel heerlijk. Gamer? Tuurlijk. We gaan nu zo snel mogelijk naar huis. Ja. ja. En welk heb je gekocht? De Collectors Edition. Dat is die van 80 euro? Ja. Ook in andere grote steden in Europa als Milaan, Keulen en Stockholm... stonden gamers tot in de late uurtjes in de rij... om als eerste een exemplaar van het spel in handen te krijgen. Op de luchthaven van Philadelphia is een stewardess betrapt met een revolver in haar handtas. Leave your loaded gun at home. That's a pretty common sense rule when heading for a flight. Well, one woman in Philadelphia forgot to do just that and what's even more shocking is she's a flight attendant. En toen een politieagent het geladen revolver onschadelijk probeerde te maken door de kogels uit het magazijn te halen, ging het wapen per ongeluk ook nog af. Niemand raakte gewond. Stewardess zei dat ze het vergeten was dat ze een vuurwapen bij zich droeg. Likely, this will not happen again. Police say the flight attendant told them she forgot the gun was in her bag and that she was uh, she has a valid gun permit. She was issued a summons for disorderly conduct. Ze had een vergunning voor het vuurwapen en dus wordt ze alleen beschuldigd van one gedrag. Agent die het wapen onschadelijk moest maken, is op cursus gestuurd. Verstandig. Effectenbeurs in New York sloot gisteren in het rood. Kwam door teleurstellende Duitse cijfers over het ondernemersvertrouwen. Aandeel Google was wel een lichtpuntje... nadat het een recordstand bereikte van meer dan 749 dollar. De Dow Jones-index sloot desondanks twee tiende lager... en technologiebeurs Nasdaq daalde zestiende procent. In Azië wordt alweer gehandeld. Japanse Nikkei-index staat op een lichte winst. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. Het is tien over zes. We gaan voor de eerst vanochtend naar Amsterdam. Naar Mayno Rimmers. Mayno, goedemorgen. Goedemorgen. Ga je ondergronds vandaag ook nog? Nou, ik geloof het wel, ja. En een stuk wat al af is. Maar uh, niet hier, hoor. Hier kan het nog niet. Hier zou ik eerder kopje ondergaan. We nee. staan aan de rand van het ei. Wordt het misschien een beetje in de verte de boten voorbij razen en de, en de pontjes. En verder zie ik heel veel knipperende lichten. Want vandaag wordt een belangrijke schakel in die halstarrige ketting, kunnen we het wel noemen. De Noord-Zuidlijn gelegd een van de drie tunnelbakken. De eerste tunnelbak die wordt afgezonken in Amsterdam-Noord. En daar sta ik nu. Amsterdam-Noord. Moet eigenlijk nog een vaste verbinding krijgen... via die metrolijn. Want hij is al een heel eind gebouwd. Gisteren nog kwam de Noord-Zuidlijn in het nieuws... omdat er uh, ja, een risico was aan de Vijzelgracht. Dat is niet de eerste keer. Er liep boorwater weg van de grote boormachine ondergronds. En dat betekende een risico. Vannacht hebben geloof ik wat mensen in een hotel moeten slapen. Ja, en... Dat is eigenlijk het hele eieren eten met die uh, Noord-Zuidlijn al geweest. Het is een, uh, een duur project aan het worden. Het heeft ook al heel veel uitstel opgelopen. Heel veel vertraging door tegenvallers, zowel financieel technisch maar ook bouwkundig. Maar vandaag moet er dan toch wat je noemt een huzarenstukje afgeleverd worden. Althans, zo heet dat dan altijd onder dit soort omstandigheden. Twee grote drijvende kranen zie ik voor mij. Grote drijvende bokken. Moeten een enorme bak beton op zijn plek leggen. En dat wordt dan vanmiddag afgezonken. Dat is dan het eerste van de drie tunneldelen om de metro straks onder het ei door te brengen. Die Noord-Zuidlijn, het is inderdaad een lange geschiedenis. Laten we eens luisteren naar hoe het project destijds werd aangekondigd... toen al met de nodige twijfel. 9,5 kilometer lang moet hij worden onder de historische binnenstad van Amsterdam door. Van noord via het centrum en Oud-Zuid naar de zuider Amstel. Een verbinding die de dichtslipende verkeersaders van Amsterdam moet verlichten. En waar straks elke dag 200.000 passagiers gebruik van moeten maken. Johan Bos leidt het project. Hij is hoogleraar om de grond te bouwen. Volgens hem vergt boren onder een historische binnenstad door veel zorgvuldigheid. Het zijn wel machines die heel goed toegerust zijn om de omgevingsbeïnvloeding tot het minimum te beperken. Dat is natuurlijk heel belangrijk als je in Amsterdam gaat boren. Nou, dat hebben we inmiddels geweten, ja. hè? Uh, ook overal van die meetinstallaties uh, in de binnenstad, hè, bij de Bijenkorf en zo... om te kijken als het met minst of geringste verzakking... dat er dan meteen uh, alarm zou worden geslagen. Uh, wij beginnen vanochtend niet bij de hijskranen, daar komen we wel. En we gaan ook nog kijken in een gedeelte van de Noord-Zuidlijn wat al af is. Maar we gaan eerst eens even naar meneer Van Veen. Die woont in Amsterdam-Noord. En die... Uh, ja, ik ga toch maar eens vragen of hij nou blij is... met de komst van die metrolijn uh, hier. Ja. Dan mag je hopen, Myno, dat ze er zo lang ja, aan werken... dat iedereen er blij mee is. Ja. Dat is niet zo, geloof ik. Hè? Nou, we zijn benieuwd. Myno Remmers, dan gaan je volgen op je tocht langs de Noord-Zuidlijn. Bruce Springsteen nu, Working on a Dream. I've drawn Het is kwart over zes geweest. U luistert naar het NOS Radio In-journaal. Nederland na de verkiezingen. De gulden middenweg. Terug naar het midden, zegt de verkiezingsuitslag. De crisis moet worden aangepakt. Maar wat betekenen de maatregelen voor Nederland? Hoe begaanbaar is die gulden middenweg? Verslaggever Peter van der Meerschout zoekt het uit in Den Helder.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 In For a Girl Like You hoorde u van Foreigner. In Libanon zijn de scholen gisteren weer begonnen. En in veel klassen zitten nu ook de kinderen van Syrische vluchtelingen. En die hebben er een apart probleem bij, want Libanon is nog altijd heel erg gericht op Frankrijk. De meeste scholen zijn daarom Franstalig. Maar Frans dat spreken de Syrische kinderen niet. De Nederlandse organisatie Warchild organiseerde daarom deze zomer bijlessen. Correspondent Sander van Horen naar mijn kijkje op een school. Een school in het noorden van Libanon, in de buurt van de stad Tripoli. Maar zo zijn er in het noorden van Libanon heel veel scholen waar in het Frans lesgegeven wordt. Dat is het eerste wat het opvalt. Een klein klaslokaaltje met iets te veel leerlingen erin. Zo een beetje rommelig oogt het, maar je moet hier vooral ook niet met Nederlandse ogen naar kijken, denk ik. Wat je in Turkije ziet is dat er hele vluchtelingenkampen zijn, ook in Jordanië trouwens. En daar wordt het onderwijs lokaal georganiseerd. Hier zijn er geen vluchtelingenkampen, dat wil de Libanese regering niet. En dus zitten de vluchtelingen in huizen bij elkaar en moeten ze gewoon naar de normale scholen. In Syrië kregen de kinderen al die vakken in het Arabisch, dus dat is nogal een overschakeling. Ik spreek nog geen woord Frans, zegt Malik met een lachje. Dat is hartstikke moeilijk. We hebben al lessen gekregen en we gaan nog meer leren. Want ik ben wel heel blij dat ik hier naar school kan, zegt hij. Anderhalf jaar lang is hij al niet naar school geweest. naar Ik naar we probeerden soms wel naar school te gaan, maar daar werden we beschoten, moesten we vluchten. Dat is uiteindelijk ook een van de redenen, zegt hij, dat we gevlucht zijn uit Homs, waar ik vandaan kom, hier naar Libanon. En dat, zegt Rianne Franke van de Nederlandse organisatie War Child is wat we van al die kinderen te horen kregen, dat ze vooral graag naar school willen. Ja, de kinderen hebben zelf ook gezegd van wij willen heel graag weer terug naar school. Sommige kinderen zijn al anderhalf jaar bijvoorbeeld niet naar school geweest. Ze zijn gevlucht, ze willen gewoon, ze willen gewoon het gewone leven zoals ze dat hadden in, in zover dat dat kan. Ze wonen vaak uh, met heel veel uh, families samen of heel veel kinderen samen of met grote groepen samen. Soms wel met 10, 12 mensen in een, nou ja, een huis misschien zo groot als een garage. Uh, ze hebben eigenlijk helemaal niks te doen. Ze willen heel graag spelen, vriendjes maken en naar school. Ja, en daar is dus Frans voor nodig? En daar is Frans voor nodig. En dat hebben ze dus deze zomer gedaan, bij lessen geven. De school hebben ze meteen ook onder handen genomen. De gekleurde bankjes waar de kinderen in de pauze op zitten... die zijn geverfd en gebouwd trouwens met geld uit Nederland. En tijdens het speelkwartier zie je dat ze zich haasten om op die bankjes te gaan zitten... Op de achtergrond is er een psycholoog die de kinderen in de gaten houdt. Soms zie je dat het niet goed gaat met de kinderen op school. Dat ze niet praten, dat ze niet meedoen, dat ze afwezig zijn... dat de schoolresultaten achterblijven. Soms zelfs dat ze agressief worden, omdat ze natuurlijk van alles hebben meegemaakt. Dat zijn kinderen op een school, maar boven alles zijn het natuurlijk vluchtelingen. Op een van die bankjes zit inmiddels Abdel naast Hussein. Vriendjes zijn het geworden. Abdel dus uit Homs. Hussein komt uit Aleppo. Zes maanden geleden hier naartoe gekomen. Ik ben zo bang geweest, zegt hij. Alle huizen om ons heen werden verwoest. Ook wij zijn hier naartoe gevlucht. Het is ingewikkeld, zei de psycholoog van Warchild nog... want je moet die kinderen begeleiden, je moet ze extra aandacht geven... maar je moet vooral niet doen alsof er iets met ze aan de hand is... voor hun eigen bestwil, moeten ze eigenlijk zoveel mogelijk... als normale leerlingen naar school kunnen. Kinderen van Syrische vluchtelingen moeten normaal naar school. Maar de taal is dus nog een probleem. Heel goed Frans spreken doen ze nog niet. Het NLS Radio 1-journaal Sport. Er moet wat veranderen bij de Rabobank wielerploeg. Dat vindt de bondscoach Leo van Vliet. Na het afgelopen WK liet hij zich kritisch uit over de Nederlandse renners van de Rabobank. Die zijn in zijn optiek anders dan Nederlandse renners van andere ploegen. Ja, dat is duidelijk een verschil met andere renners. Je ziet dat die renners toch wel te veel gepamperd worden. En niet de harde hand hebben...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 Ook in mijn leven na het wielrennen heb dat me geen windeier gelegd. Ik ben altijd aangepakt door mensen die heel sterk waren. En daar, daar ben ik nu blij om. Overigens wil Van Vliet graag door als bondscoach. Als het aan hem ligt is hij dat de komende vier jaar. En nu is het dus aan de wielerbond de KNWU. Ajax heeft er weer een blessuregeval bij. Middenvelder Tulani Serrero is dit jaar niet meer inzetbaar. Hij liep afgelopen zondag een scheurtje in zijn lease op... in de wedstrijd tegen Ado Den Haag. Ajax moet het de komende maanden ook al doen... zonder de spits Kolbein Sigthorsson. Dat is hem, juist. En Guus Hidding doet het goed in Rusland. Hij steeg met zijn ploeg ANSI naar de tweede plaats... dankzij de zesde competitiezegen in negen duels. De kooploper CSKA Moskou heeft één punt meer. Radio 1. Het NOS Journaal. Half zeven, hier is Dorald Megens. Goedemorgen. Goedemorgen. De eerste zorgverzekeraar die zijn premie voor volgend jaar bekend maakt, DSW, komt met goed nieuws. De premie gaat niet omhoog. DSW is elk jaar de snelste met het bekendmaken van de nieuwe tarieven... en die zijn meestal een goede indicatie van de verandering bij andere verzekeraars. Van de tips die binnenkomen bij meldmisdaad anoniem is 83% bruikbaar... zo meldt de tiplijn bij tienjarig bestaan... De meeste tips gaan over drugs en fraude. Gemiddeld wordt de tiplijn elk half uur gebeld. In tien jaar tijd werden 9000 misdaden opgelost en 900 misdrijven voorkomen. Onderministers onder van China en Japan bespreken vandaag de ruzie over een groep kleine eilanden in de Oost-Chinese zee. Ze bekijken of een vreedzame oplossing van de kwestie mogelijk is. Beide landen claimen die eilanden, waarvan Japan er eerder deze maand drie heeft gekocht. En het aandeel Facebook is in New York zwaar onderuit gegaan. Het stond aan het eind van de handelsdag op ruim 9% verlies. De daling komt door twijfel over de reclameinkomsten. Op de kleine schermen van mobiele telefoons en tabletcomputers... is daar moeilijk plek voor vrij te maken door Facebook. Het zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. Op dit moment zijn er veel wolkenvelden en enkele opklaringen... met vooral in de kustprovincies ook een paar buien. Er staat een matige zuiden tot zuidwestenwind... die aan de kusten op het IJsselmeer krachtig is.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 Morgen woensdag is het opnieuw wisselvallig weer. Vooral in de middag komen buien voor en het wordt gemiddeld 17 graden. ANWB ah, Verkeersinformatie. De file, om de ochtendspits mee te openen, die staat op de A7 Hoorn richting Zaandam. Tussen Purmerend Noord en de afrit wormen. Drie kilometer. Paul Carrick. Zijn lekkerste soos.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 4 minuten over half zeven. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. U kunt ons volgen op internet via nos.nl. Door velen is hij bestempeld als de film over D-Day, The Longest Day. Met sterren als Sean Connery, John Wayne en Robert Mitchum. Hij werd gefilmd, gedraaid in Normandië, waar de invasie ook plaatsvond. Precies 50 jaar geleden draaide die in de bioscoop. En correspondent Ron Linker ging terug naar de plek waar het allemaal begon.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 Als stuntman. Toen hij later met zijn vriendin de film ging kijken, bleef hij maar wijzen. Kijk, daar word ik opgeblazen en daar val ik uit een raam. I kept saying to her, That's me, that's me. That just fell out of the window there. That's me, I just got crushed by the heages there. How many times did you get killed in that film? I don't know. At least 10 or 12 places in different uniforms. Tenminste 10 tot twaalf keer doodgegaan in deze film. Maar er was meer, zegt de nu 78-jarige Meeks.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 Meeks bekend dat hij heel zenuwachtig was tijdens de opnames. Maar uiteindelijk is het allemaal toch nog goed gekomen. Ik lean over naar Mitchum en zei: Mr. Mitchum, I don't know if I can do it or not. We're over here, we're going inland. Wat over weapons, general? De meeste van mijn mensen hebben alles verloren. Ze zijn niet te om te fighten, maar ze moeten iets met. Strip de deed en de wounded. Pick up anything that'll shoot. Longest Day, beroemdste film over D-Day, over de invasie in Normandië. Precies 50 jaar geleden in de bioscoop.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 Later nemen we de kandidaten nog wat uitgebreider door. Doen we met Marcel Brul vanuit Den Haag. Vanuit Amsterdam meldt Mino Remmers zich weer. Want Mino, het eerste stuk nee, komt in positie. Ja. Dit is een uh, tunnelstuk. Een, ik heet zoiets een kessel. Nou ja, daar zou ik aan denken, maar dat is meer uh, deltawerk, hè? Ja, een ja, kessel. Dat is, uh... dat is voor afsluitingen, hè? Dit is een tunnelstuk. Een tunnelstuk, ja. Nee, ze beginnen klokslag om zeven uur. Ik heb een heel draaiboek uh, hier bij me. Dat is van uh, uh, de aannemer. En daar staat het tot op de minuut in beschreven. En het past bij windkracht acht gaat het niet door. Nou, volgens mij waait het zo hard niet, dus ik denk dat het doorgaat. Maar ik zit nu in de flat bij meneer Van Veen... En uh, houdt het een beetje bij. Ja, uh, kan haast niet anders. Nee, u woont uh, er echt uh, bovenop hè? Ja, zo, nou, zoals vandaag geeft het pontje een andere route vanwege dat gedoe. Ja. Dus, uh, ja. De ponten over het ei, ja, ze varen vandaag een beetje anders. Er komt ook een vaarverbod straks. Ligt het scheepvaartverkeer helemaal stil. Als het gevaarte van uh, duizenden tonnen beton op zijn plek wordt gevaren. Bent u er blij mee, eigenlijk, met die Noord-Zuidlijn? Uh, nou, niet echt. Persoonlijk heb ik er niks aan. Uh, en... Echt niet? Nee, nee. nee jullie pakken hier de pont vanaf Noord... en dan ben je meteen bij het, uh... ja. bij het station, ja. natuurlijk. Ik ben uh, überhaupt geen enthousiast... openbaar vervoergebruiker. Als, nee? als het even kan, dan ga ik op de fiets. Ja. Ja. En die pont, ja, die gebruik ik... min of meer geregeld, maar... Ja. Ik, heb geen, ik ben gepensioneerd, ik werk niet in de stad of zo. Dus ik ben geen dagelijkse uh, ei-overganger of nee, onderganger. Je of... blijft vaak op Noord? Ja. Of ja. In. Wat zeg je, in Noord of op Noord? In Noord. In Noord, ja. ja. ja. <coughs> er was eerst een bus. Die zijn er nog. Ja, die gaan door de eitunnel. Ja. Maar Dat is uh, van, uh, van waar ik woon... Door de I-tunnel naar het Centraal Station. Uh, dat is 5,5 uh, kilometer. En uh, met het pontje is het uh, 400 meter. Ja, dat gaat nog veel sneller eigenlijk. Hè? En dan heb je natuurlijk nog het stuk dat je straks met de metro uh, uh, kunt. Ja, het heeft al heel veel vertraging opgelopen. Hè? Ja, ja dan pak er de, de, de kaart even bij, zie ik. De eerste metrohalte in Noord. Dat is. Uh... Uh, bij de Johan van Hasseltweg. Oh, dat is hier een heel eind vandaan eigenlijk. Ja, dat is dan... Uh, we zijn om... nou hier op het Eiplein vlakbij. Ja, we zijn hier vlakbij het pontje. Dan zou, als die pont uit zou vallen... dan zou je dus... nou, een anderhalve kilometer naar het noorden moeten ja. lopen of fietsen. Dat is en een daar, beetje lastig dan. En daar, en daar die... Uh, Metro pakken en dan in het ja, centraal. Dan is de pont veel sneller, wilt u zeggen? Ja. ja en, nou goed. En op die pont. Dan kan je de fiets meenemen, de kinderwagen... Kan nog een de, potje oude dat kan in de metro ook. Ja, dat kan in de metro ook, ja. Nou, we gaan eens kijken als straks de aannemer Heimans druk doende is... om de eerste van de drie tunnelbakken hier in Amsterdam-Noord... vanmiddag moet het gevaarte afzinken. Uh, dus gecontroleerd zinken, zou ik zeggen. En dan gaan we eens even kijken hoe de voorbereidingen lopen deze ochtend. Maar het gaat snel verder. Ondertussen hoort u straks meer over de eilandenstrijd tussen China en Japan. Want ook Taiwan lijkt zich daar nu in te mengen. Eerste verkeersinformatie bij de ANWB. Kees Quarks. Goedemorgen, Marcel. Goedemorgen. Nou, een... een... Eigenlijk een start volgens het draaiboek. Kilometer of 15 naar file. maar alles wat daar staat, dat, uh, ja, dat zijn we gewend om de dag mee te openen. De twee langste files zijn de A27. breda richting Utrecht. Tussen Gorkum en Lexmond, drie kilometer. En het gaat langzaam op de A28 van Zwolle naar Amersfoort. Over vijf kilometer tussen Nijkerk en Amersfoort. Ja, en wat zegt de draaiboek, Kees? wat, uh, wat het draaiboek zegt de draaiboek voor half negen? 180 kilometer. Maar dat is dan wel zonder en zware buien. Dus als die zware buien pas na de spits komen, dan gaan we dat halen. We horen van je Kees bij de...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 sure that I'm there. Voor zeven, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Na China en Japan mengt zich nu een derde partij in het conflict... rond de kleine diaoyu eilanden Taiwan zou vissersboten naar de eilandengroep hebben gestuurd. Correspondent Karen Huiz in Peking. Eh, Karen, wat heeft Taiwan daar te zoeken? Ja, Taiwan die schreeuwt wat minder hard dan Japan en China. Maar ook zij claimen het recht te hebben op die goedrotsen. Sterker nog, ze hebben al een tijdje geleden een formele claim ingediend. Maar door het gestegen van China en Japan bleef dat wat op de achtergrond. Dus ja, um, China die is daar natuurlijk helemaal niet blij mee. Want China die claimt niet alleen die jiaoyu eilanden maar die zegt ook nog steeds dat Taiwan Chinese grondgebied is. O, ja, dit maakt het niet te eenvoudiger, Karen. En ondertussen gaan China en Japan wel weer praten. Waarover? Ja, inderdaad. Vandaag komen in Peking de Chinese onderminister, de vice-minister van Buitenlandse Zaken en de onderminister van Japan eh, bijeen. En ze willen proberen om het conflict op diplomatieke wijze en vreedzame wijze op te lossen. Um, het is naar buiten gebracht als een verkennend gesprek. Ja, oké. Okay. Dus ze gaan in ieder geval weer overleggen. Hoe, hoe staat het ondertussen met de demonstraties? Nou, die zijn eigenlijk wel rustig geworden. Um, er staat hier op straat, zijn er geen demonstraties meer te zien. Wat je nog wel ziet is dat de Japanse restaurants langzaamaan weer open gaan hier in Peking. Maar dan wel met een grote Chinese vlag voor de deur. Om maar duidelijk te maken, wij zijn misschien wel een Chinees bedrijf of een, Chine of, of een Japans bedrijf of een Japans restaurant. Maar we hebben wel uh, een Chinese achtergrond, dus val ons niet aan. Het is allemaal nog heel voorzichtig. Ja, en hoe gaat China dan uh, dat gesprek in met Japan? Z willen ze veel van de Japanners? Ja, de Chinese woordvoerder van Buitenlandse Zaken heeft gisteren al gezegd en duidelijk gemaakt dat het verzoek van het gesprek van Japanse zijde komt. Daarmee maken ze eigenlijk wel duidelijk dat ze proberen de poot stijf te houden. Ze willen duidelijk maken dat Japan de misstappen, dus die aankoop van die eilanden, moeten corrigeren en dan pas kunnen de banden verbeterd worden. China grijpt dit conflict gewoon echt aan om te laten zien wie er de sterkste is. Jarenlang was natuurlijk Japan de grootste economische macht in deze regio. En China is dat nu. En dat Dat uh, is nu erg voelbaar. Ja, dus het komt China eigenlijk wel goed uit dat Japan om het gesprek heeft gevraagd. Zo brengen ze het graag naar buiten inderdaad. Ja. <laughs> Precies. En dus zullen ze uh, wat van Japan eisen. Maar aan de andere kant hebben ze natuurlijk toch zelf ook geen, op, geen, geen andere keuze dan weer te gaan praten. Ja, zeker. En ook omdat de handelsbelangen, China en Japan zijn natuurlijk enorme handelspartners, zo ontzettend groot zijn, is het besef bij beide landen wel groot dat dit uh, niet moet escaleren. Nee, is het inmiddels trouwens voelbaar in China ook dat de Japanse bedrijven af en toe sluiten? Um, of draait dat inmiddels ook allemaal wel weer? Nou, heel langzaam aankomen, gaan de meeste fabrieken wel weer open. Maar wat je ziet is dat heel veel Chinezen gewoon met elkaar beslissen om alle. Japanse producten te boycotten. En dat zie je wel. Hele etalages van uh, Japanse elektronica-warehuizen, die je natuurlijk enorm veel ziet. Die uh, zitten allemaal leeg. En uh, ja, veel Chinezen boycotten dat. En dat wil Japan natuurlijk niet. Goed. Karen S. Huis vanuit Peking je houdt het op de hoogte van de gesprekken tussen China en Japan. Die gaan vandaag beginnen. En Taiwan, u hoort dat, heeft zich inmiddels ook in de strijd, in het dispuut gemeld. Het NOS Radio 1 -journaal. De ochtendkranten met Marjan Koekoek. De Telegraaf pakt uit met een alarmerende kop. De serieverkrachter van Almere heeft vorige week drie dagen rondgelopen zonder dat justitie het publiek daarover informeerde. De de delinquent wist aan zijn begeleiders te ontsnappen tijdens een proefverlof in Lelystad. Volgens de krant verzweeg het Openbaar Ministerie de ontsnapping, ondanks de waarschuwing van verschillende betrokkenen dat J makkelijk in herhaling kan vallen. De golf van delicten waarbij de Almeerder in 2010 betrokken was... veroorzaakte grote onrust in Almere. Hij benaderde zijn slachtoffers meestal vanaf zijn scooter... en werkte hen tegen de grond, waarna hij ze verkrachtte of betastte. Ook probeerde hij een meisje neer te slaan met een baksteen. Hij werd voor vier gevallen van verkrachting en aanranding veroordeeld... tot 15 maanden jeugddetentie en jeugd TBS. Zondag heeft hij zichzelf weer bij de inrichting in Lelystad gemeld... maar die verbleef. Vakbonden en werkgevers verzetten zich tegen de kabinetsplannen... om zieke geld voor flexwerkers na drie maanden stop te zetten... meldde de Volkskrant. Zo'n uitkering geldt nu nog gedurende twee jaar. Minister Kamp van Sociale Zaken wil per 1 januari de ziektewet moderniseren. Alleen zieke werknemers met een vast contract... ruiden recht op twee jaar doorbetaling. Aart van der Graag... Directeur van de uitzendkoepel ABU wil niet dat flexwerkers anders worden behandeld dan mensen met een vaste baan. Dat maakt de tweedeling tussen flex en vast groter, al dus van de graag. Het AD schrijft dat de railschoppers die zijn opgepakt na de veldslag in Haaren vooral brave scholieren en hardwerkende jongeren blijken te zijn. Elf van de 36 arrestanten wonen nog bij Paema thuis. En volgens justitie en de advocaten van de verdachte... zijn de opgepakte vandalen geen kansloze jongeren. Zo is er slechts één werkloos en de anderen hebben wel werk... gaan gewoon naar school of lopen stage. Tachtig studenten pedagogiek van de Hogeschool Rotterdam... zijn gezakt voor een hertentame omdat één studenten fraudeerde. Ze had alle antwoorden op de muur geschreven. Vlak voor de herkansing kon het oude tentamen worden ingekeken... en de studenten hadden gehoord dat waarschijnlijk dezelfde toets zou worden afgenomen. En vervolgens schreef ze de multiple choice antwoorden op de muur van de tentamenzaal. Maar dat werd ontdekt. Goh, Een gezakte medestudenten die een zeven had... vindt het nu oneerlijk dat de hele groep de dupe is geworden. Van goed gezamenlijk overleg over de huisvesting van Polen... en andere arbeidsmigranten komt nog maar weinig terecht. Demissionair minister Spies heist vandaag de stormbal, schrijft Trouw. In haar rapportage aan de Tweede Kamer heeft zij het over wegkijken van de problematiek. Volgens haar waren de afspraken eind maart al duidelijk. Gemeenten in acht regio's met veel Polen en andere werknemers... zouden zich buigen over de huisvesting. Maar Den Haag, Pijnakker en Nooddorp krijgen. Maar heel moeizaam Delft en Zoetermeer en nog eens Delft mee. <lacht> Twee keer Delft ligt, uh, ligt dwars, <lacht> blijkbaar. Ja. En ook in het Rijnmondgebied, Brabant en West-Friesland... loopt de samenwerking heel stroef. Ja. Het beeld van de gestreste manager moet worden bijgesteld. De Volkskrant schrijft over een studie die daarop wijst, van onder meer Harvard University. Mensen in een leidinggevende positie zijn in het algemeen juist meer ontspannen dan mensen die geen leiding geven. Dat blijkt uit ingevulde vragenlijsten en ook uit meting van stresshormoon. Het effect komt mogelijk doordat rustige types eerder leider worden, maar het zou ook kunnen dat de aard van het werk zelf de oorzaak is. Onze Nederlandse onderzoekers maken de lichamelijke metingen de uitkomst extra. Extra sterk. Dag Marjan, je moet rennen. Ze is al weg. Stress. Moet naar het bulletin. Afijn, blijft u luisteren. Na 7 uur hoort u meer over de zorgpremie voor volgend jaar. Het DSW, de zorgverzekeraar, kleine zorgverzekeraar, is traditioneel de eerste en zet de trend en verhoogt de premie niet. Wel gaat het eigen risico omhoog. En zo worden dan wat kosten betaald. Tien jaar meldmisdaad anoniem. Bestaat tien jaar deze anonieme meldlijn. Over het succes daarvan praat ik zo dadelijk met de directeur Guus Wesseling. Mino meldt zich vanuit Rotterdam met de Noord-Zuidlijn... waarvan het eerste tunneldeel wordt geplaatst. En de wedstrijd voor het meest klantvriendelijke bedrijf van Nederland. Hoort u ook meer over. Zo dadelijk, na zeven uur.